Verschillende CDA-kamerleden zijn vandaag door leden van de partijtop bijgepraat over de onderhandelingsresultaten die tot nu toe zijn bereikt op het Catshuis. Ingewijden melden dat het gaat om bezuinigingen in de zorg, ontwikkelingssamenwerking en sociale zekerheid. Het zou gaan om een pakket ter grootte van 15 miljard euro. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV praten vanaf 6 uur vanavond verder op het Catshuis. Premier Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie dat hij er nog steeds rekening mee houdt dat het katshuisoverleg kan mislukken. Ook PVV-leider Wilders twitterde vanmorgen dat het nog alle kanten op kan gaan.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 Hij speelde in de tv-series van Spijk en Doenja en Daisy. Zijn laatste rol was in de theatervoorstelling Intensive Care 3AM van regisseur Carina Molier. Eigenlijk ging de voorstelling heel erg over de vraag van in hoeverre nou kun je nou controle hebben in het leven. Uh, en met als uiteindelijk uh, grootste vraag of over de dood, daar ging de, de voorstelling over. En hij speelde in die voorstelling een jonge regisseur die... Uh, ja, die daar een film over wilde maken, over die vraag. Abdullah El-Baudi was geboren in Amsterdam. Het is niet bekend waaraan de acteur is overleden. Het weer af en toe zon in het binnenland, enkele buien. Het is een graad of elf. Vanavond opklaringen, morgenochtend wat bewolking. De rest van de dag wordt vrij zonnig en zo'n 12 graden. Zondag meer bewolking en een frisse Noordoostenwind. ANUBE ah, Verkeersinformatie. Het is niet veel drukker dan gebruikelijk. Er staan 31 fides, 120 kilometer alles bij elkaar... De meeste van die file staan in het midden van het land. Dat zien we vooral terug op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knoopend Oude Rijn en Driebergen 10 kilometer file. De A15 van Gorkum naar Nijmegen heeft een auto in brand gestaan na bij Echthold. De file lost wel op, want de autobrand is geblust en de auto is ook al weg. Tussen Meteren en Echthold staat 12 kilometer file. De andere kant op loopt het nog vast vanuit Nijmegen tussen Ochten en Tiel 5 kilometer. En in België is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Maasmechelen. Dat zorgt voor een behoorlijke file op Nederlands grondgebied op de A76 vanuit Heerlen. Tussen Schinnen en Maasmechelen 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Welkom terug hier bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Bernard Bouwman gaan we het hebben over het staatsbezoek... van de Turkse president Gül volgende week. En we gaan brouwen met Brussel. En u kunt weer op dat alles reageren. Hashtag vml, Twitter of bekijk ons avro.nl slash vrijdagmiddag live. Aanstaande dinsdag brengt de Turkse president Abdullah Gül met zijn vrouw een staatsbezoek aan ons land. Hij is uitgenodigd door onze koningin met als aanleiding... de onderlinge diplomatieke betrekkingen... die Turkije en Nederland 400 jaar geleden al met elkaar aangingen. Is het gewoon een feestje of zit er meer achter? Dat vraag ik aan Turkije-expert Bernhard Bouwman. Welkom. Hoi. En natuurlijk ook aangeschoven Bert Brussel. Uh, volg jij de ontwikkelingen qua internet in Turkije, Bert? Uh, nee, heel matig. Dan. Nou, nauwelijks tot niet. Nauwelijks tot niet. Is internet, of laat ik het anders zeggen, so sociaal? media media. Is dat groot? Wordt er actief gebruik van gemaakt in Turkije, Benno? Heel veel. Ik zou je zeggen, vroeger bij het suikerfeest als je belde, dan kon je de eerste dag kon je niet doorheen komen dat iedereen elkaar een goed suikerfeest belde. Dus dat hele systeem ging plat. En vorig jaar ging Facebook plat bij het suikerfeest. En je kon gewoon bellen. Dus mensen ook in Turkije gebruiken gewoon de telefoon niet meer, maar gebruiken Facebook. En de Turkse bevolking is iets meer dan 70 miljoen. En Facebook die heeft op een gegeven moment cijfers naar buiten gebracht dat 10 miljoen van die 70 miljoen, elke dag drie of meer keer Facebook raadplegen. Facebook plat krijgen is ook wel echt een prestatie van formaat op zich hoor. Ja, dus nou, dan het is het ook wel echt een, uh, echt, echt een uh, sociaal, nou sociaal ja, medium families in Turkije zijn groot, je wil iedereen een goed suikerfeest wensen, dus daar ben je heel hard mee bezig. En als al wel 70 miljoen dat doet, nou, dat, uh... dan gaat het hard. 10 miljoen op de 70 miljoen, is dat verhoudingsgewijs meer dan in Nederland of weet je dat niet Ben? Mm, nee, minder. Minder. Is, nee, Nederland is bijna de helft, volgens mij. Ja. Wij zijn een ontzettende Facebook- en Hive-fans. Uh, uh, Bernhard Bouwman, president Kul, komt dus dinsdag langs. Voor wie is dat bezoek eigenlijk belangrijk? Voor Turkije of voor Nederland? Nou, ik zou zeggen, momenteel meer voor Nederland en minder voor Turkije. En wat dat betreft is de situatie natuurlijk al heel erg veranderd. Tien jaar geleden wilde Turkije heel erg graag bij de Europese Unie... en deden ze echt alles om een beter imago te krijgen... om echt bij de Unie te horen. Nou, die tijd is echt voorbij om een aantal redenen. Punt 1, het gaat economisch heel erg goed met Turkije. Die economie die groeit 7-8 procent per jaar... Nou, dan kunnen wij Europa kunnen wij dat de eerste komende tien jaar wel vergeten, laat ik mij vertellen. En Turkije begint langzamerhand een soort regionale grootmacht te worden in het Midden-Oosten. En Turken hebben eigenlijk het idee dat ze Europa niet meer zo nodig hebben. Europa en, en vooral Nederland niet? Nou, Nederland heeft niet een heel erg goed imago in Turkije, als ik heel eerlijk moet zijn. Want? Want vroeger was Nederland het land van de democratie en de mensenrechten... En nu is Nederland toch wel een beetje het land geworden... bij sommige Turken, zeg ik heel voorzichtig. Het land van racisme en van wilders. Bij sommige Turken? Bij sommige Nederlanders. Hoe breed is dat? De... Nou ja, weet je, in de media bijvoorbeeld... Er is een heel interessant uh, iets gebeurd vorig jaar. Er was een Turkse meneer, een Nederlands Turkse meneer... die is overleden op het politiebureau hier in Nederland. En uh, volgens de Nederlandse autoriteiten was dat gevolg van hartfouwen... Het was een meneer die is opgepakt, die verzette zich... en het werd allemaal een beetje gewelddadig. Die had ook cocaïne gebruikt en zo. Nou, dat is in Turkije is dat een hele grote zaak geworden. En wat mij er zo aan opviel... was dat eigenlijk dat tien, vijftien jaar geleden... zou al krant kranten hebben gezegd... er kan niks aan de hand zijn, want dit is Nederland... het land van democratie en de mensrechten. Dat moet gewoon mm -hmm. iets lichamelijk zijn. En nu zeiden ze dat niet meer. Nu zeiden ze van, er moet gekeken worden wat daar precies gebeurd is... met die meneer, uh, waarom is die overleden? En er werd niet meer automatisch gezegd van... Nederland is het land waar alles goed loopt. En dat komt door het beeld dat Wilders... Nou, niet alleen Wilders... Blijkbaar in Turkije van, van ons en van nou, zijn visie op Turkije schrijft. Nou ja, niet... Ja, nee. Maar hij heeft de, uh, de, de Erdogan, de premier... heeft hij natuurlijk een total freak genoemd, hè? Nee, was ja, het nou, geen, geen islamitische aap die uit de mouw ja. kwam. Nou, een total freak, dat zeggen sommige Turkse vrienden van mij ook over Erdogan, kan ik je zeggen. Maar nee, daar trekken ze zich nou, niks van het is, aan. Het zijn natuurlijk allerlei dingen. Bijvoorbeeld het meldpunt over Polen. Dat heeft de Turkije natuurlijk ook aandacht gekregen. Het gaat wel over Polen, maar het is wel een, manier, een verschijnsel in Nederland. Nederlands een onderscheid maken tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. Er zijn natuurlijk heel veel Turken die in Nederland wonen. die Nederland een minder prettig land zijn gaan vinden, en die gaan massaal natuurlijk. Maar in, merk je dat dan? Dat, dat ze inderdaad weer terugkeren naar Turkije? Nou, er zijn geen statistieken van, maar ik krijg wel het gevoel... dat ze meer teruggaan terug dan vroeger, ja. ja dat ik heb het zo... idee. Ja? Nou, bijvoorbeeld, gisteren bijvoorbeeld zat ik op uh, Facebook overigens... te praten met een Turkse vriend van mij in Tilburg. En toen vroeg ik het aan. Ik zeg, wat vind je nou van Nederland tegenwoordig? Van, nou, het st is st stukken ongezelliger geworden en discriminatie en gedoe en zo, het is niet meer zo leuk als vroeger. En dat is een wijdverspreid gevoel, wat je eigenlijk binnen de hele Turkse gemeenschap, voor zover ik kan zien, hebt En er voort. stond vanochtend een uh, verhaal in de Volkshand, op de opiniepagina, van een uh, PvdA gemeenteraadslid, uh, de, van Turkse uh, origine, ja. die zei, ik was een Turks rotjongetje vroeger, maar uh, uiteindelijk kon ik doen wat ik wilde me ontwikkelen, en uh, ik stond te juichen toen het Nederlands elftal uh, Europees kampioen werd, ja. maar mijn zoontje van 15, die geen Turks spreekt, gewoon Nederlands is opgegroeid, die keert zich om die reden om het klimaat en wat je hoort over Turken, allochtonen, steeds meer af van de Nederlandse samenleving. Ja. Is dat een trend die jij signaleert? Ja, ik heb daar geen gegevens of statistieken van, maar ik voel dat wel. En ik merk gewoon, ook, ik hoor heel vaak hele teleurgestelde verhalen van Turken, weet je. Bijvoorbeeld iemand die dan uh, slecht behandeld wordt op een benzinestation. Of die naar de bank gaat en dat die wordt afgebekt en zo. En dan zeggen ze tegen mij, van dat was tien jaar geleden, gebeurde dat niet, en nu gebeurt het wel. En niemand trekt dan de bel in Nederland. En tegen dat imago zal de koningin dus bij dat uh als een gul ontvangt, moeten opboksen. Waarom is het voor Nederland belangrijk om wel die relaties goed te, te houden met Turkije? Nou ja, kijk naar Turkije, een bevolking van 70 miljoen. Een jonge bevolking. Het land groeit als kool, 7-8 procent per jaar. Turken doen niks liever dan shoppen. Als je naar Istanbul toe gaat, elke dag een nieuwe shop, een winkelcentrum dat uit de grond verrijst. Nou ja, dat is natuurlijk het walhou aan voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het wordt ook gezien als, als nou ja, de, de toegangspoort tot het, tot het achterland hè, rondom Turkije. Absoluut. Wat je natuurlijk ziet in het Midden-Oosten ook... is dat steeds meer mensen in Arabische landen eigenlijk heel bewonderend naar Turkije kijken. Want die hebben democratie, die groeien economisch. En ze zijn wel gelovig, maar er is toch geen ellende in Turkije. Dus die bewonderen Turkije heel erg. En wat je inderdaad ziet, is dat een hele... Toot. Uh, internationale bedrijven. Vanuit Istanbul, Turkije is natuurlijk stabiel, er gebeurt niks. Gaan kijken naar de markt in Egypte of in andere Arabische landen... of in Kazachstan of uh, de andere kant. Maar Istanbul begint echt een economisch centrum van formaat te worden. In die zin voor ons ook belangrijk. Maar kan, kan uh, de koningin dit allemaal nog rechttrekken dan... of is het al te laat? Nou ja, Wilders heeft gezegd dat Guilmar Thijs moest blijven... dat hij niet welkom was. Ja. En nou, Dat zou ik ongetwijfeld weten. Dus dat zal, is geen goede manier om een bezoek te beginnen. Maar ja, Nederland is niet alleen Wilders natuurlijk. En uh, er wordt gepraat met zakenlieden. Er wordt naar de Floriade toegegaan. En de koningin schijnt... Uh erg charmant te zijn, heb ik begrepen. dus ja, uh, Misschien nou ja. dat het haar lukt. Ja, omdat, omdat je zegt, van, van tien jaar geleden wilde Turkije nog heel graag. Ja. Maar, maar dat is dus niet meer zo. Nee, en dat, dat valt natuurlijk niet recht te praten. Kijk, de politieke realiteit is veranderd. Turkije is sterker geworden. Europa is zwakker geworden. En het klimaat in Europa is natuurlijk ook veranderd. En interessant genoeg, ik heb de afgelopen week... heb ik nog eens verhaal in de Turkse pers over Europa zitten bekijken. Dat gaat heel vaak over racisme, discriminatie, populisme. En dan gaat het over alle landen in Europa. Maar het het begint altijd met Nederland en Wilders. Maar, volgens mij is de regering in Turkije is de laatste jaren ook veel minder seculier geworden. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar dat is toch een klopt, beetje ja. ook het probleem hè, van de, de, de islamitische aap die uit de mouw komt. Nou, wat Wilders ook aankaart, die vreest de islamisering. In de tijd dat Turkije. hier de eerste Turkse gastenbaarders kwamen was Turkije natuurlijk een, een land waar heel streng op seculariteit werd gered, uh, ja. gelet. En voor, voor zover ik het weet is het nu een, een soort van gematigde semi-moslim regering niet. Nou ja, heel gematigd. Een beetje moslim. Wat je ziet inderdaad is dat de oude seculiere elite... die heeft geen macht meer in Turkije. En er is een nieuwe elite en die is gelovig. En dat zijn natuurlijk heel veel seculiere Turkse vrienden van mij. Die zeggen ook van ach, jullie zitten Turkije allemaal te idealiseren in Europa. Maar het is gewoon een gruwelijk land geworden. Want wij hebben geen positie meer in de maatschappij. Dus die vrees van Wilders voor die islamisering is terecht? Nou, uiteindelijk niet. Man. Kijk, je moet. Want als je kijkt naar die hele rijke moslimelite die uh, sturen hun kinderen naar Amerika, naar school, naar de beste universiteiten. Die shoppen bij Gucci en Armani en, Blue, en Burberry... Dus, ik bedoel, wat er altijd gezegd wordt van Turkije wordt naar Afghanistan... nou, dat is echt onzin. Omdat het economisch zo goed gaat, ja. zeg je, zal dat voorkomen... dat het ja. echt een islamitische staat maar wordt. Maar het verklaart wel, volgens mij, de vijandigheid nu van Turkije... tegenover Nederland, ook tegenover Wilde. Het feit dat, dat als zo iemand mishandeld wordt in Nederland, zelfs dat het zo breed te wordt, heeft volgens mij ook daarmee te maken. Het is natuurlijk ook makkelijk nee, om dan, nee. om, om dan uh, iemand als Wilde... dus met zo'n stok te kunnen slaan. Nou, nee. Het is zo, ik, ik kan me herinneren van die zaak... dat alle Turken die ik sprak in Turkije, ook de seculiere Turken... die vonden dat afschuwelijk, wat er gebeurde met die man in Nederland... Dus in Turkije heb je altijd zo'n primaire reflex. Als het om een Turk gaat, hè? dan zeggen ze van, hé, hey, wat gebeurt hier? En dat geldt voor alle Turken. Het geldt voor gelovige Turken en het geldt ook voor seculiere Turken. Maar het en... vertrouwen in Nederland om daar goed mee om te gaan is afgenomen. In ieder geval. Absoluut. Ja. We gaan kijken of, of, niet alleen de koningin, want je zei terecht... ook allerlei andere mensen eh, die wil ontvangen... erin zullen slagen de eh, verhoudingen weer iets te verbeteren. Dank je voor je reactie, Bernard Bouwman. Blijf nog even zitten, want wij gaan weer luisteren... naar de prachtige muziek van Blauwtsoen. I wanna go seek your hiding place i wanna go far i wanna go down flat face i wanna go old and hold her body next to me i wanna grow up i wanna go down i wanna go No peace will hold no war will bring me down. You're back Opsombegluiter Frank Timmerman, Tom Zwart en Laurens Palschaar... met Flame on My Head van het album Heavy Flowers. Hoofdredacteur van dejaap.nl. We gaan weer met hem browsen. En ook aan tafel nog Bernard Bouwen, Turkije-expert. Eh, Bert Brusse. Jan Mon. Het Nederlandse internet, want je zei al, de Turkse internet... daar heb je geen zicht op, maar internet in Nederland afgelopen week... Dat ken ik nog wel een beetje. Ik kom daar wel eens, internet. Kijk, En dan gaat het heel groot worden, dat blijkt wel. Want Facebook heeft Instagram overgenomen. Instagram, je kent het wel van die ontzettend irritante hipste foto's... maar daar gaat het niet om. <laughs> Facebook heeft daar... Ben het lief... Bouwman, ken je dat? In Instagram? Ik ken het inmiddels, ja. ja dat ja, het, je het, van, het van die, al die kleurtjes ja. over je foto's kan leggen. Ja, zo, heel toch? leuk. Ja. Uh, Facebook heeft alleen wel een miljard dollar voor betalen Ja, 1 miljard. in godsnaam? Omdat internet wederom weer een bubbel is. Uh, en dat dat dus gewaardeerd wordt op een manier die niemand weet. Maar Facebook en Instagram wel waar het wel om gaat. is dus dat een van de aandeelhouders van Instagram, wat gewoon ook een bedrijfje is, wat als start-up is begonnen op een zolderkamer, nu 400 miljoen op zijn rekening kan bijschrijven. En er was bijvoorbeeld ook een Nederlander, de 25-jarige Michael Lomans, die werkte net een maandje voor Facebook als freelance software designer. En die zei, nou ja, goed betaal maar mijn aandelen uit op het dat jullie verkocht worden. En die mag nu 100 die miljoen schat, ja. delen met 10 anderen. Dus zo. hij al 10 miljoen maar waarom is het, want, want het is niet alleen een programma dat je leuke kleuren zo over je foto's kan leggen. Het is, het, is, het is ook een soort database, of niet? Ja, en het is ook een soort Facebook. En dat is de reden waarom Facebook het per se wil hebben. Op het moment dat, uh, dat die mensen door blijven ontwikkelen... ziet Facebook daar concurrentie in. En dat krijg je namelijk dat krijg je heel snel. Ze dus willen midden... gewoon de concurrent uitschakelen. Ja, nou, de concurrent incorporeren. Facebook heeft nu wel gezegd: we gaan er niet aan veranderen. Maar er is eigenlijk niemand die dat gelooft. Het zou ook wel kunnen dat het over een jaar helemaal weg is. Weg is. Wat dan wel een dure grap is voor een miljard. Maar ja. goed, als je voor zoveel miljard op de beurs bent, wat maakt het dan uit, zal ik maar zeggen? Uh, uh, ander nieuws is uh, wel leuk nieuws. Uh, dat gaat weer over het ACTA-verdrag. Het uh, gevraagde verdrag waar ik het al vaak over heb. Dus uh, waarin uh, komt te staan. Uh, Bedoeld om illegaal kopiëren ja, en namaken waarin, uh, van producten tegen te uh, gaan? Geen dingen meer namaken. Uh, uh, het Europese parlement heeft een rapporteur een rapport laten opstellen. Dat is ook wat rapporteurs doen. Maar deze heeft speciaal, die is speciaal op ACTA gezet. En ook deze rapporteur komt met de rapportage van... ACTA moeten jullie echt niet doen. Nu zijn er nog twee commissies die een advies gaan uitbrengen. En daarvan zou het nog kunnen dat, dat een van die commissies toch gaat zeggen... moeten we wel doen. Maar de kans dat ACTA nu nog wordt aangenomen of wordt verworpen... wordt echt wel, dat is toch wel minimaal. Dat is toch echt wel heel goed nieuws. Ja, want de kritiek erop eh, onderhandelde jou... maar vele anderen nam ook steeds meer toe omdat ze doorschoten. In die poging om dat illegaal kopiëren tegen te gaan? Ja, dat, het, het probleem daarvan is als je dat illegale kopiëren wilt voorkomen, dan moet je, dus ook, dan moet je mensen gaan ja, zeg maar spioneren en, en overgaan tot, tot maatregelen die je niet wilt. Bijvoorbeeld dingen mensen afsluiten zonder tussenkomst van de rechter of die packet inspection, wat toch een, dat, wat, uh, in leek taal vertaald is, een soort van telefoontap op je internet. Uh, dat is iets wat eigenlijk helemaal niemand wil. Het gaat vooral ten koste van de internetvrijheid en daarom is iedereen zo tegen. En Nou zegt uh, het Europarlement en ook vooral de mensen die ervoor zijn, zeggen van nee, dat is niet zo. Maar je ziet nu ook telkens dat het weer aan een onafhankelijk onderzoeken wordt gegeven... die zeggen van nou, dat zit er toch wel in. Dus, en dus daardoor valt eigenlijk de bodem wel weg om dat aan te nemen. Het is nog niet zo ver, maar de kans dat het doorgevoerd wordt, wordt steeds kleiner. Je blijft het volgen. Ik blijf het volgen. Um, de bedenken van de Commodore 64 is dood. Uh, Jack, ja. Jack Tamiel, een gezegde leeftijd van 84. dat Bouwman ooit een Commodore 64 gehad? Nee. <laughs> het is, weet je wat het is? Ja, ik weet wel wat het is, maar ik heb er nooit een gehad. Dat, nee. dat was toch de computer die uh, het tijdperk van de pc's als het er nu ja, kunnen, heeft ingeluid. Al, Bijna iedereen, iedereen kent hem. Als je hem ziet, ken je hem ook wel. Het was ja. een, een heel dik toetsenbord, zeg maar... wat je direct kon aansluiten op je televisie. En dan kon je ook direct in basic gaan programmeren. En daar komen natuurlijk de bekende termen als syntax error en run vandaan. Natuurlijk. Ik weet nog wel, nou joh, Jan Achtman. Hele avond, ja, serieus. Ik weet wel dat je kon pingpongen op dat ding. Ja, maar dan moest je dus wel... Uh, moest je syntax een error en weet ik van wat. Een programma, en dat ging dan in lijnen, dus, dus oh. lijn 1, lijn 2. En dat ging dan in, in moest je 6000 lijnen, moest je dat allemaal opschrijven. Want basic is een beetje zoals het zegt, je moet alles vertellen. Je moet dus computer uh, voor alle zoveel tigduizend vakjes... waarop een pingpongbal kan verschijnen. Uh, moet je dan gaan vertellen waar of niet Fast, een pingpongbal kan verschijnen. Maar ik was een gebruiker, maar goed. Maar, maar, nee, ja, ik was van de programmeur en uh, nou, ja, dat het heeft voor heel veel mensen dit heeft sowieso een enorme opmars uh, veroorzaakt naar de PC's zoals we die niet kunnen. Terwijl de eerste Commodore 64, daar betaal je dan duizend uh, gulden voor of uh. zo. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat die man nooit zo bekend is geworden? Uh. Als je kijkt naar al die computermensen, die zijn allemaal wereldgame om, Ja, Dat is wel heel bekend, maar deze meneer heeft ontzettend veel gedaan als het allemaal zo hoort. Ja, huh? dat, omdat hij uh, eigenlijk al die remmende voorsprong Hij bedacht een computer. Hij had echt, zijn idee was ook computer voor de masters. Hè, dus, dus het was oh. ook een eenvoudig computer die iedereen kon bedienen. Iedereen moest zo, zou zo'n ding krijgen. Dat gebeurde op een gegeven moment ook. Maar er waren heel veel concurrenten. Amiga bijvoorbeeld, en die heeft hij opgekocht... waardoor hij met zichzelf kon concurreren. Maar hij heeft die concurrentie ook uh, heeft hij verloren. En Bill Gates, is Windows, ging er gewoon overheen. Dat... dat... Hij, hij was daar eigenlijk te snel mee. Hij Jack, had, zeg Jack maar... Tramiel hè? die. Ik noem Jack zijn naam Tramiel, ja. nog, uh, nog eens een keer. Zodat ja. hij uit de vergetenheid uh, een beetje voor dit moment uh, <laughs> gehaald wordt. Maar dat zal een dood. Zal dan ongetwijfeld <laughs> weer snel in terechtkomen. Overigens zijn komen de Commodore 64's ook weer uh, heel erg populair. Echt Zijn ze er nog? Ja, ze zijn heb er nog. Er en, nog een? Nee, ik heb hem helaas ooit weggedaan. Maar het is echt heel erg grappig. Maar om wat om, dan? Om weer zo'n pingpongspelletje mee te doen? Gewoon of? voor de lol. Het is natuurlijk gewoon een soort nostalgie. En muzikanten schijnen er ook wel redelijk gebruik van gemaakt hebben? Nee, gegeven. die, ge die gebruikte volgens mij de, de MSX-computer. Oh, Daar kon je, namelijk, nee. dan kon je bijvoorbeeld Sound123 en dan ging die een liedje spelen. Oh. Terwijl bij de Commodore 64 was je eerst zes uur bezig met programmeren voor één toon. Dat is ongeveer het verschil. De Commodore 64 was dat? Ja, ik weet niet. Heb je gelezen in, uh, in de Telegraaf van de week over de ICT-problemen in Amsterdam? Nou heeft de Amsterdam, de Amsterdam, zeker de gemeenteraad... vrijwel met niets problemen wat ze uitbesteden. Maar wel met de ICT. Daar lopen we ongeveer 15 jaar achter. Met de huidige ICT. We hebben al jaren problemen met de ICT. Ja, ja. en in april 2011 stonden de kosten op ongeveer 128 miljoen euro. 128 miljoen euro die we niet hebben. De um, Telegraaf heeft allemaal stukken gewopt. En daaruit blijkt dat het allemaal nog veel en veel en veel en veel. en veel overbaar bestuur. Veel erger bestuur. is, het wet-overbaar bestuur. Uh, en dat er ook weer de gemeenteraad vooral heel veel heeft verzwegen. En dat er ook weer een stukje belangenverstrengeling is. We hebben destijds voor het opzetten van een telefooncentrale. Voice over IP. Dit, dit programma gaat overigens ook over IP, om even te vergelijken. Voor het opzetten van een telefooncentrale um, een projectleider ingehuurd. En die projectleider, je raadt het nooit, heeft zijn eigen bedrijf daar opgezet. Waarop dat Kijk. bedrijf, nadat heel veel miljoenen waren betaald weer weg moest. Uh, het resultaat is dat er nog steeds geen goed werkende telefooncentrale is, om maar eens wat te noemen. En dit zijn een van de uh, vele problemen. De testgrafie... Dus het is niet alleen onkunde, maar misschien ook nog corruptie en fraude, bij wijze van spreken. Ja, weet beetje zoals het ook bij de musea gaat, en de metrolijn en de, de taximarkt. Hmm. Nou ja, noem het allemaal maar op. Maar weet je, wat dat betreft is Nederland wel ontzettend veranderd, hoor. Kijk, twintig jaar geleden had je niet elke dag een verhaal over fraude of corruptie in de krant staan. Nee, dat was altijd in Italië en dat Precies, ja. Ja, wij waren anders, of in Turkije, ja. Maar maar nu, ik bedoel, als je een week lang de krant doorleest in Nederland... ik bedoel, er is elke dag is dat wel raken ergens. We worden echt wel één Europa wat dat betreft. Nee, heb je, heb je, je hebt nog een halve minuut als je het laatste punt wil. Want je... oh, nou Sorry. ja, Binnenkort is de Next Web Conferentie. Voor degenen die weten waar het over gaat, uh, hoef ik dat uit te leggen. Uh, dat, dat is iets heel groot met allemaal bedrijven die zichzelf presenteren. En het leuke daaraan is dat je daaraan kunt zien... dat de internet-economie, in tegenstelling tot de, de Europese economie... echt als een dollar draait. Het is helemaal uitverkocht. Er zijn 66 start-ups. Uh, uh, er is geen sponsorships meer over. En Dat is echt heel goed nieuws. Ik wil echt nogmaals even iedereen zeggen... als je dus wilt verdienen en je op je toekomst wilt richten... ga ondernemen op het internet... Ondanks Dat... hypes zal internet ons toch uit de economische crisis halen? Nou, internet is globaal. En in China en Brazilië en Turkije, zoals je net hoorde, gaat het wel goed. Zoals Zo je het voor het. elkaar krijgt, doe het vooral op internet. Bert Brussen, dankjewel. Bernard Bouwman, ook dank. Zo direct het Radio 1-journaal bed Versloten Wat is daarin te beluisteren? Onder andere het laatste nieuws uit Suriname. We zijn ook in Zwolle, want dan gaan ze misschien wel het kampioenschap vieren... in de eerste divisie vanavond. We spreken Emiel Roemer over de dreigementen die een SP-raadslid heeft geuit. Het laatste nieuws van het Katshuis. We zijn bij de werf in Graven. En Louis Dekker, verslaggever, autoverslaggever, heeft een verrassing in petto. Ik ben benieuwd. We gaan het zo direct horen in het Radio 1-journaal. Zoals u hoort, gepresenteerd door Bert van Sloten. En wij sluiten vrijdagmiddag live, zoals altijd, af met de radiokartoon van Matt Wijn. Bedankt voor het luisteren en prettig weekend. De Tand des Tijds. Een radiotekening. In de wijsheid achteraf vanuit de domheid van nu zetten wij betaald dat wij te veel betaalden wat wij nu denken dat we toen al hadden kunnen aanvoelen op onze goudklompen. En ja, nu is het bezonken wat de commissie de wit heeft laten bezinken. De afgelopen dagen heeft u allemaal veel te snelle, voorbarige, barlijke, nonsenconclusies gehoord van mensen die nog geen letter in het rapport tot hun hersenpan hadden laten doordringen. Rankeneuze nitwits die gingen zoeken naar de kwaaie peer. Het is een enorm slecht perenjaar. Alle peren zijn kapot. Als we nu niet in de peren investeren... ...dan pleurt die hele peren. Omdat we lineaal recta reageren op kut met peren... ...moeten we dat achteraf weer allemaal evalueren. Zullen wij dan stoofperen menstrueren? Ik bedoel, ik moet even wat improviseren, want dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Uiteindelijk was de conclusie dat iedereen het naar peer en geweten heeft zitten versteren. Ik handelde in noodperen. Maar laten we het niet aan de grote klok hangen, want er zijn de rapen gaar. Rapen? Perenrapen? Het is een puinbak. Een Janboel. Jongens van Jan de Witwasboel. Ja zeg wie is de kwaaie peer nou? Is het nou weer Jan met de korte achternaam? Radio 1. Het NOS Journaal. Verschillende CDA-kamerleden zijn vandaag bijgepraat over de onderhandelingsresultaten die tot nu toe zijn bereikt op het Katshuis. Meteen kunnen ingewijden alweer wat melden. En wel dat het gaat om bezuinigingen in de zorg en de sociale zekerheid en op ontwikkelingssamenwerking voor in totaal 15 miljard euro. Premier Rutte houdt er nog steeds rekening mee dat het Katshuisoverleg kan mislukken. In Syrië wordt weer geprotesteerd tegen president Assad. In verschillende steden zijn tegenstanders van het regime de straat opgegaan... om te kijken of het leger zich houdt aan het staak te vuren. Dat ging gisteren in en wordt sindsdien redelijk gehandhaafd... al zijn er wel meldingen over enkele doden. En de openbare aanklager in Suriname heeft om schorsing voor onbepaalde tijd gevraagd in het proces over de decembermoorden. Hij deed dat bij de hervatting van het proces. De aanklager wil dat de nieuwe amnestiewet eerst wordt getoetst door een constitutioneel hof. En zolang zo'n hof er nog niet is in Suriname, zal het proces wat hem betreft stil liggen. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANW-verkeersinformatie. Ah, het is nu wat drukker dan gebruikelijk... met 43 files, bij elkaar 160 kilometer. De meeste van die files staan in het midden van het land. Er is een ongeluk gebeurd op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Grooimeer en Laren... staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De meeste files staan dus bij Utrecht. Ook op de A12 zien we dat, richting Arnhem. Er staat tot aan Driebergen 10 kilometer. In het zuiden is veel vertraging op de A76. Van Heerde naar België... Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen in België bij Maasmechelen. veroorzaakt vielen vanaf NUT 12 kilometer. Bij Maasmechelen is de linkerrijstrook dicht. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 13 april. Ja, ja. Vrijdag de 13e. En het weekend is begonnen. Dat is goed nieuws voor middelbare scholieren. Nieuws is vandaag dat de brugpiepers daar ook erg naar uitkijken. Ze willen namelijk niet opvallen en al helemaal niet uitblinken. Gaan we zo over praten. FC Zwolle, het oude Pek Zwolle, dat kan kampioen worden. We hebben een supporter schuine verslaggever op pad gestuurd. De schepen in Graven mogen toch gebouwd worden... en Ankie van Grunzen die heeft een paard en wil naar de Olympische Spelen. Daar gaan we ook mee bellen. Het kabinet heeft een mening over de polder in Zeeland. Straks is er een persconferentie van de staatssecretaris, zijn we bij. En ik ga ook nog deze uitzending een stukje rijden met Louis Dekker. Hij heeft weer iets nieuws. Tot half zeven is dit het NOS Radio 1 Journaal. Maar we beginnen in Suriname, want de rechtszaak tegen de verdachte van de decembermoorden in Suriname is geschort. Buitenlandredacteur redacteur Annette Koeling volgt het voor ons. Annette, waarom deze schorsing? Nou, dat heeft er alles mee te maken dat de Krijgsraad heeft besloten dat ze zich eerst moeten beraden over de voortgang van dit proces. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de amnestiewet die twee weken geleden is aangenomen door het parlement uh, aan het begin van de zitting heeft de president van de krijgsraad gevraagd... aan zowel de openbaar aanklager als de verdediging... wat hun visie is uh, op deze amnestiewet en op de voortgang van dit, uh, van dit proces. En wat nou, hebben die gezegd? De openbaar aanklager heeft daarbij aangegeven... dat, zij vinden dat, het proces, of dat hij vindt dat het proces voor onbepaalde tijd geschorst moet worden... omdat hij vindt dat eerst het constitutioneel hof, het grondwettelijk hof... deze amnestiewet moet toetsen. Maar ja, dat constitutioneel hof, dat bestaat nog niet in Suriname. <lacht> Hoe kan dat dan toetsen? Ja, dat zou dan ingesteld moeten worden. Dat is de suggestie van de openbaar aanklager. Oké, okay, dat levert behoorlijk wat vertraging op. Goed, dat ja. is de ene kant. Dan de verdediging. Die uh, hebben ook een standpunt naar voren gebracht. Wat zeiden die? Ja, zoals we eigenlijk al verwacht hadden, hebben alle adv advocaten van de verdachten, ook die van Desi Boutersen, Irwin Kanhai, die hebben de krijgsraad gevraagd om het openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren. En dat doen ze uiteraard op basis van die amnestiewet. Uh, ja, En uiteindelijk is het dus aan de krijgsraad... om dan te beslissen wat er verder moet gebeuren. Ja. En uh, ja, die uitspraak zullen zij doen op 11 mei. Op 11 mei? Ja, en ze dat... nemen er even de tijd voor. Ja, en uh, nou, dat heeft er ook mee te maken... dat het natuurlijk een heel belangrijk moment is. Want als zij inderdaad meegaan met die uh, verdediging... om het uh, Openbaar Ministerie uh, niet ontvankelijk te verklaren... oftewel dat er geen grond meer is om verder te vervolgen... Ja, dan betekent dat het einde van het strafproces van de decembermoorden. Ja, het is bijna een politieke uitspraak die ze daarbij moeten doen. Grote vraag is natuurlijk ook van uh, wie waren er vandaag in de rechtszaal? Bijvoorbeeld uh, een van de hoofdverdachten, Deci Bouters, was hij erbij? Nee, hij was er opnieuw uh, niet bij aanwezig. Uh, er waren wel een aantal andere verdachten aanwezig uh, van de decembermoorden. Uh, maar er was ook heel veel internationale belangstelling. Uh, dus niet alleen de internationale pers was aanwezig... maar ook vertegenwoordigers van de Europese Unie... en uh, van de ambassades van Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten. Ja, dat geeft wel aan dat iedereen uh, toch meekijkt met deze beslissing. Goed, 11 mei, we schrijven het in de agenda. Dat is weer een belangrijke dag in de geschiedenis van Suriname... want dan zal er uitspraak komen. Dankjewel, je Een Amsterdams SP-raadslid heeft op Facebook dreigingen geuit... tegen journalist Jort Kelder en premier Mark Rutte. Amsterdamse afdeling heeft het raadslid voor het Stadsdeel West... inmiddels op non-actief gesteld. Zeer terecht, vindt SP-leider Emiel Roemer. Absoluut, dit is gewoon... Uh... Volstrekt idioot en onacceptabel. Ja, er wordt gezegd voorlopig op non-actief gezet. Moet je zo iemand niet meteen de partij uitzetten? Ja, maar daar heb je, zoals in iedere partij, heb je daar formele regels voor hoe je dat moet doen. En in alle gevallen moet je je altijd even netjes aan de regels houden. Dus daar gaan de leden in Amsterdam over. Maar ik ga er vanuit, want dat is een Amsterdamse zaak. Dat, uh, dat zoiets wel in gang gezet zal gaan worden of zo. Dus. Maar dat is het eerste wat je kunt doen, is in ieder geval zorgen... dat hij in ieder geval niet meer als SP in de deelraad uh, zijn uh, woordje kan doen. Want dit, uh, dit kan echt niet. Nee, hij heeft dus gezegd uh, of iemand Jort Kelder kon afschieten, ik citeer... en hij suggereerde dat hij premier Rutte graag aan een mes zou willen reigen. Heeft u enig idee hoe zoiets nou kan gebeuren binnen uw partij? Nou, dit, is, dit heeft niets met mijn partij te maken. Wij uh, distancieren ons er volledig van allemaal. Uh, dus ik, ik, ik heb geen idee of die man in een keer helemaal in de war is geraakt of wat er, wat er gebeurd is. Uh, dit, dit, in een normale situatie uh, kan ik me niet voorstellen dat iemand zoiets op zijn Facebook zet. Dus uh, we hebben, ik heb in ieder geval geen contact met hem. Uh, ik ken hem ook uh, uh, niet. Uh, dus, dus wat er nou in één keer is overkomen dat hij dat zoiets uh, doet, dat weet ik dus ook niet. Maar ja, dat, dat, uh, dat, maakt, dat maakt geen verschil. Ik bedoel, dit kan gewoon niet. Nee. Nou ja, ik vraag het ook omdat uh, uw partij natuurlijk ook gewoon alle leden, alle kandidaatleden, zo moet ik het zeggen, voor een bepaalde functie, en deze man was uh, deeltijd uh, raadslid, uh, in ieder geval screent. Ja, dus ten tijde dat dat gebeurd is mag ik, mag ik aannemen dat dat goed gebeurd is en dat er geen gekke dingen achter zaten. Maar goed, dat is natuurlijk de zaak van de SP in Amsterdam en uh, aan hen om uit uh, te zoeken hoe dat uh, kan gebeuren uh, en hoe dit uh, ja, wat er met die man aan de hand is, uh, wat er gebeurd is. Ja. Hey, maar goed, los, los van, die, van, van dat procedurele ik, bedoel, ik, ik wil hier gewoon duidelijk maken dat ik er ferm afstand van neem. Dit kan gewoon helemaal niet. Ik heb zowel Jart Kelder als, uh, als uh, premier Rutte uh, laten weten dat ik me ervoor schaam en dat me excuus voor heb aangeboden en uh, uh, dus het is nu aan de, aan de SP in Amsterdam om er uh, mee me verder te gaan. Ja, want u heeft aan beide, zowel Kelder als aan de premier gezegd van, uh, nou dit kan niet uh, uh, en het, het, het spijt me zeer. Precies en van beide een uh, hele positieve reactie teruggekregen. En dat zei SP-leider Emiel Roemer. Het gonst van de geruchten in Den Haag. En daar hebben we het over de katshuisonderhandelingen. Er zou namelijk een bezuinigingspakket van 14 miljard euro op tafel liggen. Hypotheekrente wordt afgebouwd. AOW-leeftijd gaat in 2015 al naar 66 jaar. En er wordt stevig gekort op de ontwikkelingssamenwerking. Verslaggever Michiel Breedveld ging gewapend met deze feiten op onderzoek uit. En had één vraag maar aan de ministers. Of ze vandaag al wat duidelijkheid kunnen geven. Minister Schippers, ja... Ze zijn er bijna uit, heb ik gehoord. Heeft u dat ook gehoord? Er is radiostilte. Als u uh, mededelingen wil hebben... moeten die uh, bij de minister-president vragen, niet bij mij. Minister Kamp, het pensioenakkoord, kunnen we dat gemakkelijk terzijde schuiven? Nou, ik, ik, ik kan daar niks over zeggen. Ik weet dat er onderhandeld wordt in het katshuis en dat er alle onderwerpen aan de orde komen. En... Nou, vandaar mijn vraag, hè. 66 in 2015 nu heeft het vandaag ook kunnen lezen in de krant. Wellicht al via de binnenlijn gehoord. Kan dat zomaar? Nou, wat ik u zei, in het katshuis kan alles aan de orde komen. En één ding is zeker, ik, ik ben niet degene die daarover moet communiceren. Ik ben niet in het katshuis, Dus degenen die daar zijn, die zullen daar op het geëigende moment... verstandige dingen over zeggen. Minister van Beijsterveld, verheugend nieuws heb ik gehoord. Vertel. Ze zijn er bijna uit. Zo, dat weet u meer dan ik. Maar u hoort er helemaal niks van. Nee, nee, nee, nee. Het is een grote gesloten box. U weet ervan. Minister De Jager van Financiën, de schatkistbewaarder. 14 miljard, is dat genoeg om uit de problemen te komen? Ja, u stelt die vraag in het kader van de katshuis Daar geef ik geen commentaar op. U bent een rekenmeester natuurlijk. Namens het Nederlandse volk zit u bovenop de schatkist. 14 miljard. Kunnen we daarmee die 3 norm van Europa halen? Ja, u kunt ervan uitgaan natuurlijk dat ik als rekenmeester ook rekensommen maak. Maar dat ik ze ook, uh, juist omdat ik me niet kan veroorloven om bij u theoretische exercities te doen. Totdat het moment dat we met z'n allen naar buiten kunnen komen. Is dat het moment vandaag? Ik geef geen commentaar. Minister Leers, goedendag. Heeft u uw baan nog? Hoezo? Nou ja, ik las in de krant dat er uh, gespeeld werd met uw baan tijdens de onderhandelingen. Oh ja, ik heb zoveel in de krant gelezen. En ik heb ook de reactie van uh, de minister-president gelezen. Onzin. Ja, onzin. Meneer Rosentaal, ik, ik, ik begreep dat het spannend wordt. Wat wordt spannend? Nou, in het katshuis. U bent nieuwsgierig. Ja, ik ben reuze nieuwsgierig. En u? Ik ben ook nieuwsgierig. Ik kan mijn nieuwsgierigheid nauwelijks bedwingen. Goedendag, minister Opstelten. Ja, ja, bent... ja, een belangrijk moment uh, nadert... Ja, eh, van, eh, morgenavond, eh, Feyenoord Excelsior. ja. Ah, ja dat want... is ook in het landsbelang. Ja. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval, eh, het is wel iets wat mij bezighoudt. Ja. Wat mij wel bezighoudt is wat er in het katshuis gebeurt. En ik begrijp dat dat uh, in een finale fase is. Ja, dat, uh, dat, weet, uh, dat, uh, dat zijn uw meldingen. Maar ik weet van niks. Dat is echt zo. Ja, ja nee, u bent vast wel een beetje bijgepraat. Nee, zeker niet. Nee, dat, is zijn, uh, dat zijn dan goede afspraken. De minister van Veiligheid en Justitie leert te leven... en kan meer leven van het niet-to-no-principe. Dan hoop ik maar ik dat wacht, ze u op tijd ik inlichten. Wacht. Ik uh, wacht gewoon af, ja. Doen wij dat met u? Ja, we kunnen niet anders. zeker. en daarna kijken we elkaar weer aan en spreken elkaar heel graag. Ja. Dat zijn minister opstelt tegen onze verslaggever. Michiel Breedveld. Zo'n 140.000 mensen in Nederland zitten al langer dan een jaar zonder baan. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan een jaar geleden. Vooral werklozen tussen de 25 en de 45 jaar die komen maar niet aan de slag. Bij het UWV in Utrecht kregen ze vandaag informatie over het opzetten van een eigen bedrijf. Want een baan bij een baas, dat lukt niet. Het is gewoon lastig. Je krijgt veel uh, afwijzingen. En uh, dat is een, uh, lastig om op dit moment een baan te vinden. Je merkt gewoon wel dat uh, ja, dat ook voor mensen van uh, net 40... Het, uh, ook al lastig uh, begint uh, te worden om, uh, om werk te vinden. Ik solliciteer mijn ongeluk. En uh, ja, heel eerlijk, je weet wat er komt als je WW ophaalt. Bijstand, ja, dan maar voor mezelf beginnen. En uh, proberen om uh, ja, een beter bestaan op te bouwen. Ik ben uh, sinds 1 maart ben ik werkeloos, het contract eindigde... En uh, toen dacht ik van, ja, ik ben 57 jaar. En uh, wat voor contracten ik in de toekomst nog ga krijgen? Veel geen zekerheid gaat me dat niet bieden. En uh, nou, als onderzoeker heb ik uh, mijn hele leven gewerkt. En uh, ik heb het gevoel van, misschien kan ik dat veel beter in eigen hand houden. Zo. Je hoort vaak uit het katshuis dat het kabinet vindt dat eigenlijk iedereen aan het werk moet. Dat uitkeringen misschien zelfs gekort en, uh, en verkort worden. Ja. Voelt u nou een druk om toch aan de slag te moeten? Ja. Dat voel ik wel. Ja, klopt. en uh, nou ja, Het is ergens ook wel eerlijk. Ik, bedoel, ik krijg nu een uitkering. En uh, dan moeten andere mensen ook wel een beetje recht op kunnen houden. Dus het is gewoon ook goed om aan de slag te gaan. Uh, ja, ik voel wel altijd die constante druk. Uh, soms is dat lastig als je voor jezelf wil gaan beginnen ook. Uh, maar ik ga toch het risico nemen. Ja, het is uh, niet leuk dat je die druk erbij voelt. Maar ja, uh, je moet jezelf ook niet gek maken. En... ...daar eigenlijk niet proberen aan te denken. Wat wilt u graag gaan doen? Uh, ja, leuk, uh, leuk commerciële baan. En, uh, ja, en als het gewoon leuk is en gewoon een leuk, uh, leuk bedrag verdient... ...en de rekening kunnen betaald worden, ben ik een heel gelukkig mens. U wilt gewoon aan het werk? Ik wil gewoon aan het werk. De bijdrage was van onze verslaggever Aja Noorlander. Straks een derde van de brugklassers denken dat ze niet mogen uitblinken. Wijnand Zwaan, uitblinken bij de ANWB. Ach. Ze zeggen net, 44 files, eh, 150 kilometer bij elkaar. Het is dan wel wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan in het midden en zuiden. Er zijn ook ook problemen richting België. En dat zien we op de A76 vanuit Heerlen. Tussen Nut en Maasmechelen, 12 kilometer. Dat is meteen de langste file. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Spanning in Zwolle, want de plaatselijke FC... kan vanavond het kampioenschap van de eerste divisie behalen. De Jupiler League hebben we het dan over. Moet wel gewonnen worden. Gewonnen van Eindhoven. Nummer drie in de rangschikking. Want Zwolle staat bovenaan, 68 punten. Sparta uit Rotterdam, 60. Eindhoven, 59 punten. Menno Rehmeijer is in Zwolle. Menno, wat doen al die mensen al om je heen? Uh, op een heel klein pleintje, midden in het centrum, is het blauw-wit gekleurd werd. En, en daar vieren ze eigenlijk al dat ze kampioen zijn geworden. Want wat zie ik hier? Uh, zes mannen, geloof ik. Hè? Tel ik goed. Met uh, Jasjes aan. Daar staat op FC Volle kampioen 2011-2012. Klopt. Het lijkt mij wat voorbarig. Nou, nee, nee, nee. Dit jaar geven we hem niet weg. Absoluut niet. Dit jaar, nee, jaar geven we weg. niet kampioen weg. Nee. Ik zal dat Eén even toelichten voor de mensen die het oh. niet oh. allemaal oh. meer voor de geest hebben. Hier in Volle weten ze het nog. Momentje. In, in Volle weten ze nog wel. Maar vorig jaar ging het mis. Toen waren ze koploper. 13 punten voorsprong. En toen werd RKC toch nog kampioen. En bijna ging het dit seizoen weer een beetje die kant op. Hè? Ja, heel even, maar we hebben ons heel goed hersteld en uh, mooie overwinningen aangehaald. Dus uh, nou ja, paar, uh, afgelopen maandag was een hele belangrijke overwinning. En uh, nou, de concurrentie liet punten liggen, dus uh, nou, nu uh, kan het niet meer misgaan. Drie wedstrijden om één puntje te halen, komt helemaal goed. Maar het moet eigenlijk vanavond gebeuren. Ja, het gaat ook vanavond gebeuren, nee, nee. absoluut. We zijn een helemaal klaar voor We gaan nog even goed oh, een goede avond. Een goede We willen nu even door met de trots. Maar kampioen 2011-2012, of het, als het vanavond niet gebeurt, dan gebeurt het... Nou Al ja, volgende week en desnoods nog een week later tegen Veendam, maar uh, het gebeurt, waar, het van gebeurt vanavond. gewoon vanavond. Het gebeurt probleem. 11.500 mensen vanavond. zitten er in de Oosterenink straks. Ja. Dat zijn ongekende tijden. Nou, dat valt dat was mee hoor. Geleden, toch? Nou, ja, vorige week tegen ja, ah, goed, Nu zitten jullie hier in de vloer, Maar er zijn ook jaren geweest ja. dat het hier niet zo goed ging. Nou, ja, toen zaten wij er ook en het was inderdaad wat rustiger. Maar uh, nou, we vinden het leuk dat uh, zoveel mensen nu aan de zwolle komen dat het zo leeft. Eén en dat leegheidsvoorporters? Uh, nou, als je de laatste paar jaren kijkt, dan uh, ook naar de oudste Er zijn er steeds meer en er komen er steeds meer. Dus uh, ja, zwolle leeft, en dat is gewoon leuk. Ja. Het zijn de kleuren blauw-wit. Ik zie ook af en toe groen-wit hier tussendoor bij de supporters. Dat mag, want dat is nog uit de oude. Die tijd hebben jullie er ook nog wel meegemaakt. Ja, ja, ja, dat zijn onze kleuren eigenlijk. Ja, ik ben ook blij dat het uitschrift van Zwolle nu uh, groen-wit is. Want dat, uh, dat is onze kleur, hè, het oude PEC. En, in... en, en PEC was toch wel een roemruchte naam? Uh, ja, ja PEC. Moet Zwolle eigenlijk nog wel een beetje worden, denk ik. Ja, PEC is een hele mooie naam. En uh, FC Zwolle wordt een hele mooie naam. Dus, uh, nou, ja. En, en, en nu, nu gaat het hand in hand en dat is helemaal mooi. En, het is hier al een beetje feest. Verder in de stad, ik, ik heb hier rondgelopen, ik zie nog weinig blauw-wit. Uh, ja ik kom erheen alleen maar ja, maar uh, hier, ja. Ja. <laughs> op dit pleintje ja nee, maar moet je vanavond even, de even kijken hier achter de grote winkelstraat uh, uh, misschien dat toch een beetje bescheiden zijn maar als je vanavond kijkt en uh, nou, mocht het lukken en dat gebeurt ook morgen bij de huldiging dan uh, zul je alleen maar blauw-wit zien en dat is geweldig dat was een man die wilde ook dat ik graag wat zeggen nee, Daar nee, kom nee, je toch maar even mee, naar toe mee, nee dat vind ik niet mee je als jij goede vragen hebt ik heb goede, goede vragen wat oh, eh, dan mag er. kampioen worden maar het moeilijkste jaar volgt dan hè ja dat zijn derkse gisteren ook al in één vandaag. maar ik denk dat dat niet belangrijkste is Belangrijkste is dat je op dit moment gewoon die promotie maakt en we het eerste jaar maar even doorkomen het gaat niet alleen om geld, het gaat om goed beleid. Dus uh, dan maken we ons helemaal niet druk om. Kijk naar Eric kijk naar Twente die uit de Vier Twente heel erg omhoog gekropen is. Hier in is ook met niks begonnen. Dus en het en dat met Zwolle, Groningen. Ja, ik denk dat Zwolle op zich een goede achterban heeft. Een een mooi mooi legio. stadion, nieuw stadion. Ja, en nou, niet alleen een stadion, maar ik denk dat het leeft op zich wel in de stad, dus niet in de stad zelf, maar de regio zelf is ook heel erg. Ik, ik heb net geconstateerd dat alleen dit pleintje blauw-wit is. Nou, daar gaat het niet om. Ik bedoel, uh, uh, de regio is belangrijk. Dus uh, en het beleid dat Zwolle op dit moment voert. Want kijk alleen naar de spelers de laatste jaren. Wil Schut uh, is vanuit het niks inderdaad naar zwolle gehaald, omhoog gekomen en wordt nu met veel geld door VVV waarschijnlijk verkocht. Dus het gaat heel. Het is niet alleen daarom. We hopen zwolle kampioen en een goed akkoord in het katshuis en dan zijn wij allemaal. Oh, ook nog het volunteerpje. Wordt er nog gezongen vanavond of? Nee, door mij niet. Door hem niet. Nou goed, hier is het. Het gaat een beetje met horten en stoten mee. Nou, ik denk dat aan Jan tenen zitten. Oh, ik heb nog kaartjes. We horen We je, je weer. Maar, maar ze goed. Denk ik denk stiekem uitgezet. Ja, dat <laughs> denk ik ook. Nou, laat ze zingen. Jij, uh, het stadion, Bert. Ja, precies. Jij gaat richting uh, stadion. En uh, dan hoor je weer straks het volgende uur nog een keertje bij FC Zwolle het voormalige PEC. Dus Willemijn Hubert is uh, binnengekomen. Willemijn, wat voor oh, ja. weer hebben ze daar uh, vanavond in Zwolle? Aardig. Meest droog en, en best wel helder. Dus op een gegeven moment gaat het ook wel flink afkoelen. Dus als dat tot diep in de avond gaat duren of in de nacht... dan is een jasje geen overbodige luxe. Nou, jasje mee naar het stadion. Het was best ja. mooi weer vandaag. Ja, het was... Mooi weer, maar het, het hing wel een beetje vanaf waar je was. Want in het westen noordwesten scheen de zon behoorlijk. In de rest van het land was het toch een meer bewolking en trok het ook af en toe wat bui over. En ik, ik kreeg bijvoorbeeld vanuit Deventer twee foto's opgestuurd. Een man stond op de spoorbrug daar en die keek naar het zuiden. Nou, dan was het echt niet veel soep. heel erg donker en van die dreigende wolken. En keek hij naar het noorden, dan waren er van die lieflijke schapenwolkjes in de lucht. Dus het was ja, heel wisselend. Dus een dag met wisselende gezichten. Ja. Hoe, hoe gaat dat morgen? Morgen precies hetzelfde eigenlijk. Alleen zijn dan de buien nog wat minder in aantal dan vandaag. En dan beperken ze zich waarschijnlijk echt wel tot het zuiden van het land. De rest van het land is gewoon droog. Maar zo'n 10 tot 13 graden staat ook helemaal niet zoveel wind. Dus een heerlijke dag. Het wordt een prachtige dag morgen. Ja, ja wow. hele goede dag. Weinig wind, lekker zonnetje erbij. Kortom, ja, ook wel wat wolkenvelden hoor, absoluut. Dus maar wel een beetje dat lentegevoel. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat wel. Houden we dat vast het hele weekend? Um, qua weerbeeld aardig. Want ook zondag zien we de zon. En wel afgewisseld door misschien wat meer wolkenvelden nog. Maar dan is de wind echt uit noordelijke richting. En de temperatuur daalt een paar graden. Dus zondag niet veel warmer dan een graad of tien. En die wind trekt echt aan. Dus dan, dan heb je absoluut een jas nodig overdag. Dat is echt wat anders. Uh, en als hij uit het noorden komt, dan is hij in deze tijd van het jaar gewoon koud. Het is vooral dat hij nog extra aantrekt in opzichte van, uh, van zaterdag. Maar hij brengt inderdaad ook wat koudere lucht met zich mee, dat klopt. Nou goed, dan gaan wij voor de zaterdag en dan vergeten we de zondag. Dankjewel Willemijn. Ja, precies. gaan we het hebben over de Belastingdienst. De Belastingdienst namelijk mag geen inkomensgegevens van huurders aan woningcorporaties verstrekken. Rechtbank in Den Haag heeft dat besloten in een kort geding. Woningcorporaties moeten bewoners met een inkomen boven de 43.000 euro... een extra huurverhoging van 5% opleggen. Het kabinet hoopt dat die bewoners hierdoor sneller zullen verhuizen... zodat goedkope woningen vrij komen voor mensen met een laag inkomen. Maar woningcorporaties kunnen die huurverhogingen niet doorberekenen... zonder de gegevens van de Belastingdienst. Door de uitspraak van de rechtbank is de extra huurverhoging... voor mensen met een hoger inkomen voorlopig op losse schroeven komen te staan. U hoort minister Spies van Binnenlandse Zaken daarover. Het is een tegenvaller, deze uitspraak van de rechter. Ik ga eerst de uitspraak zo direct eens even goed lezen... want daar heb ik in de ministerraad nog geen gelegenheid voor gehad. Het goede nieuws is natuurlijk wel dat gisteren de Tweede Kamer... met een royale meerderheid akkoord is gegaan... met het verhogen van de huren voor... Eh, mensen met een huishoudinkomen hoger dan 43.000 euro per 1 juli aanstaande. Dat wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. En we hopen dat de Eerste Kamer dat ook heel snel wil gaan behandelen. Maar het slechte nieuws is dat het nog niet in de Eerste Kamer behandeld is. En dat nu een uitspraak van de rechter ligt. Dat is inderdaad een tegenvaller. En of dat, dat betekent dat deze huurverhoging per 1 juli wel of niet door kan gaan, daar moet ik echt de uitspraak van de rechter nog even goed op uh, beoordelen. Maar als we nou even reëel zijn, dan uh, lukt het toch nooit om dat toch ruim op tijd voor 1 juli uh, door de Eerste Kamer te krijgen? En dan, dan kun je toch nu ook die conclusie trekken dat het niet uh, haalbaar is met deze uitspraak van de rechter erbij? Ja, die conclusie is echt te vroeg, omdat uh, de Eerste Kamer zelf heeft aangegeven dat alle Voorstellen, alle wetsvoorstellen die voor 26 april bij de Eerste Kamer worden aan ingediend, nog voor de zomer door de Eerste Kamer ook behandeld uh, zullen worden. Dus het is uh, heel wel denkbaar en ik heb daar ook heel veel hoop op dat de Eerste Kamer dit voorstel nu heel snel in behandeling uh, gaat nemen, zodat we in ieder geval zekerheid krijgen of dat dit voorstel wel op, of niet op goedkeuring van beide Kamers uh, kan rekenen. Maar de stap gisteren uh, in de Tweede Kamer geeft vertrouwen dat ook de Eerste Kamer uiteindelijk dit voorstel zal steunen. Wat moeten nou de mensen denken die al zo'n brief in de bus hebben gekregen van hun corporatie dat ze extra uurverhoging krijgen per 1 juli. Die hebben die brief gekregen onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Dus in dat opzicht hebben we keurig netjes iedere keer gezegd van we zijn dit van plan. Maar het moet wel goed gevonden worden door de beide Kamers de Staten-Generaal. Dus daar zit nog een zekere voorwaardelijkheid in. En ik ga deze uitspraak nog eens even heel goed bekijken. En we zien wat de consequenties daar verder nog van kunnen zijn. Maar goed, zeker is het dus niet dat het doorgaat? 100% zeker is het niet. Dat wisten we ook toen we aan dit traject begonnen. Want het is onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. En daar komt nu deze uitspraak in kort geding bij. Dat was de minister. Minister Spies in gesprek met verslaggever Ron Vrezen. Veel brugklassers halen lagere cijfers dan nodig. Dat komt volgens onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam... doordat ze het idee hebben dat ze op school niet mogen uitblinken. Een derde van alle eerste klassers op de middelbare school heeft daar last van. Het onderzoek gedaan is door Jelle Jolles... hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komen die kinderen nou aan het idee dat ze niet mogen uitblinken? Wie maakt ze dat wijs? Um, ze hebben het idee dat uh, dat niet mag, omdat onder andere hun vriendjes en hun vriendinnetjes zeggen... Hey joh, je hebt een zeven, daar heb je er hard voor gewerkt. En eigenlijk is een zes ook wel goed. Dus invloed van de vrienden en vriendinnen, die zijn belangrijk. En ah. daarbij komt dat in deze leeftijdperiode de kinderen nog uh, aan het groeien zijn. Hun brein is zich nog aan het ontwikkelen. Dus ze kunnen dat nog niet heel goed beoordelen. Dus ze weten nog niet wat groepsdruk is? Dat weten ze niet. En ze weten dat groepsdruk voor hun heel belangrijk is. En ze weten niet voldoende voor wat de leraar, de ouder van hun vraagt. Ja, maar zoals u het uitlegt, kan ik me niet voorstellen dat die kinderen het aan u hebben uitgelegd. Nee, maar het is gewoon zo dat we door de jaren heen uh, een cultuur hebben gehad, het laatste 23 derde jaar, dat het niet zo vreselijk belangrijk was om te presteren. Ja, nee, maar eigenlijk is mijn vraag uh, op een andere manier gesteld. Hoe uh, weet u dit? Door een groot onderzoek. We hebben uh, 2215 brugklassers genomen van een heel aantal scholen en die hebben we deze vraag voorgelegd. En daar is ook de oordeel van mentor en dergelijke bij gekomen. En ja, dit is de eerste keer dat op deze manier dat onderzoek is uitgevoerd. Ja, dus de, de, dan heb je zo'n soort vraag van, vind je het erg om een zeven te halen? Inderdaad. Um, dus ook de aard van de vragen die was eigenlijk van, heb je het gevoel dat je mag presteren, dat je moet presteren, vind je het belangrijk, dat soort vragen. Ja. Wat doen kinderen dan als ze dan een zeven hebben gehaald en de hele klas heeft tegen ze geroepen, hey, wat je neurt, of dat soort uh, termen? Nou, er zijn kinderen die langzamerhand leren dat het toch helemaal niet zo erg is. Uh, maar er zijn kinderen die uh, zich een beetje terugtrekken en zich verontschuldigen. Ja, dat valt allemaal uit. Ik heb al zeven toevallig. En wij vinden dat dat veranderen moet. Als je kijkt naar het voetbalveld of de hockeyveld of tennis, waar dan ook, dan zie je dat gewoon presteren heel goed is. Uh, er is een, een zekere competitie. We hebben het idee dat het ook helemaal niet erg is dat het in de klas zou kunnen terugkomen. En dat we aan de kinderen moeten leren dat het leuk is om goede cijfers te halen. Dat het leuk is om te, om te leren. Ja, leuk om te excelleren. Maar nu gebeurt het natuurlijk ook vaak zo dat als kinderen dit eenmaal eens overkomen, dat ze de volgende keer wel uitkijken. Misschien bewust zelfs, uh, heeft u dat ook vastgesteld, verkeerde antwoorden invullen? Uh, dat laatste hebben we niet vastgesteld, maar dat is wel heel erg waarschijnlijk. En wat eigenlijk nog wel erger is, de brugklas, dat gaat nog eigenlijk wel. Maar we weten dat in de derde, vierde klas middelbare school de prestaties nog een keertje lager worden. Dat kinderen ongemotiveerd zijn, dat er veel meer uitvallers zijn. Dus je wil de idee over excelleren en goed presteren, uh, dat die kinderen dat niet hebben. En wij oh. hebben het gevoel dat ze dat ja, in de genen hebben zitten, maar dat hebben ze niet. Dus de omgeving, moet ze dat leren. Ja. Is er trouwens nog verschil tussen bijvoorbeeld het gymnasium en het uh, VMBO of de HAVO? Um, er zijn verschillen natuurlijk. De kinderen die naar het gymnasium gaan zijn anders dan naar het VMBO. Maar zelfs op het gymnasium, waarbij je weet dat daar natuurlijk kinderen zitten die goede cijfers hebben... daar is echt één op de drie kinderen zegt dat ze beter zouden kunnen, veel beter zouden kunnen. En er is ook een grote overeenstemming tussen die kinderen en wat de mentor van ze zegt... Dus zowel mentor als zo'n schoolkind zijn met elkaar eens. Het zou veel beter kunnen. Ja. En, en, en zit er dan een verschil tussen jongens en meisjes? Hebben meisjes er meer last van uh, dan jongens? Ja, uh, meisjes hebben er meer last van dan jongens. Uh, echt een heel groot verschil eigenlijk. Uh, bijna 38% van meisjes uh, die vindt dit. Uh. Ja, maar die kunnen ook zo kattig zijn tegen elkaar? Nou, ze kunnen ook wel heel erg gericht zijn op... van vinden ze me goed, vinden ze me... Vinden ze dat ik wel doe wat ik zou moeten doen. Dus meisjes die letten daar beter op. En die kunnen ook wel een beetje gedeprimeerd of angstig zijn. Ja, en jongens hebben dat allemaal nog niet in de gaten. Die zijn überhaupt wat langzamer. Nou, die, op die gegeven, leeftijd. In deze zin zou je kunnen zeggen, misschien zelfs een beetje voor. Omdat oh, ze ondernemend zijn. Ja. Dat ze zeggen, van, nou, ik, uh, ik moet gewoon doen wat ik kan. En in die zin kunnen meisjes wel van jongens leren. Ja. Nou, uh, de, uh, de moraal van dit verhaal is weg met de zesjescultuur. Uh, brugpiepers, jullie mogen uitblinken. En ook achters en negers op het rapport. Mede namens de ouders zijn welkom. Ja, en dan extra nog. Het is de ouder en de leraar die als inspirator mogen en moeten gaan optreden. Goed, dus. de, dat ga ik thuis uh, vertellen. Ik ben ouder, ik ga als inspirator van jullie optreden. Goed nou, ik denk dat ik een goed gesprek heb aan tafel. Zeg meneer Jollas, ik dank u wel. Ja dank u wel. Tot ziens. Zeg zo dadelijk. Nou, na vijf uur hebben we nog veel meer nieuws. Onder andere uit Syrië. We gaan eens kijken of er echt nieuws komt uit het Katshuis. En we hebben nieuws over Ankie van Grunsen. We gaan even met de bellen. Het gaat over de Olympische Spelen. Elke werkdag. BNN Today. Ja voetbal, voetbal, voetbal dan titus. Dat is de volgorde. Zo is dat. En dan het bier. S'avonds om half negen op Radio 1. Als je als jongere een idee hebt en je wilt het lanceren in de politiek... of je wilt daar stemmen voor werven... Ja, dat is gewoon bijna niet te doen. Luister en kijk mee... Op radio1.nl. Hoe gaat het met je? Ja. Ik vond eerst dat iemand dat uh, zo openlijk vraagt hoe het met mij gaat. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan. Een jaar. Misschien twee jaar. Of u zoekt naar kansen. Nieuwe verdienmodellen. Slimmere processen. Anders naar cijfers kijken.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 Dit is Radio 1.